Lott met het NOS-journaal. Bijna 2 miljoen meter bij het bombardement is volgens Unicef een waterpompstation in het oosten van de stad beschadigd geraakt. Rebellen hebben als vergelding een ander pompstation uitgezet, waardoor er ook in andere delen van Aleppo geen water uit de kraan komt. De stad ligt al drie dagen zwaar onder vuur. In de Amerikaanse staat Washington zoekt de politie nog steeds naar de dader van een schietpartij waarbij vijf doden vielen. De man opende in Burlington het vuur op de make-up afdeling van een winkelcentrum. Hij doodde vier vrouwen en een man. Zijn motief is niet bekend. Het Erasmus MC heeft patiënten niet ongevraagd als proefkonijn gebruikt. Dat zegt het ziekenhuis in een reactie op een verhaal van NRC Handelsblad. Volgens de krant zijn 141 hartpatiënten geopereerd met een nieuwe methode, zonder toestemming van de patiënten. Volgens het ziekenhuis was dat niet nodig omdat het niet ging om onderzoek, maar om een ingreep die in Duitsland al vaker wordt gedaan. De A1 bij Apeldoorn is weer helemaal open. Vanochtend ontstond er een ravage bij een ongeluk. Een vrachtwagen botste tegen een oplegger met ledborden die het verkeer waarschuwt voor een versmalde rijbaan. Waarschijnlijk zag de vrachtwagenchauffeur de wagen te laat. Twee mensen in de vrachtwagen raakten gewond. En de Britse politie zoekt een hacker die zegt dat hij 3000 foto's van Pippa Middleton heeft. Dat is de zus van Kate Middleton, de vrouw van prins William. De foto's zouden zijn gestolen uit een versleutelde map op internet. De hacker heeft meerdere Britse kranten benaderd, maar die stapte naar de politie. Op de foto's zouden onder meer de kinderen van Kate en William te zien zijn, en ook hoe Pippa haar huwelijk voorbereidt. En dan nog het weer. Het blijft vanavond droog en vannacht koelt het af tot een graad of 10. Morgen eerst zonnig en iets warmer dan vandaag, maar in de loop van de dag kans op regen. Dit was het NOS. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In de Randstad is het langzaam rijden door de werkzaamheden op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... tussen Naarden en Muiden-Oost, reken daar ruim een kwartier voor. Op de A6 daardoor van Lelystad naar Muiden, bij knopen Muidenberg 10 minuten vertraging. Een ongeluk op de A13 Rotterdam richting Den Haag, tussen het knopend Kleinpolderplein en Delft Noord 9 kilometer. Bijna een half uur vertraging, de linker reishok is dicht. Verkeer richting Den Haag kan echter omrijden via de A20 en de A4. Op de A20 Gouden richting Hoek van Holland staat bij Rotterdam Centrum.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 De derde en laatste uur van Zandvoort op zaterdag bij CFM. Je de Chris Cap. Naar het origineel van die single van Sting natuurlijk. Een Englishman in New York. En inderdaad de gelijknamige titel: Englishman in New York. Nou, de veteraan 1 spellen tegen Wat Burgia. Daar staat er 2-1, Joop. En hoe staat het bij jou? Nog steeds 5-1. Sanders heeft wel een paar kansjes gehad. Moet zeggen: daar gaat Berg, Berg, Berg. Buitenspel, oké. spel gegeven. Ik durf dat te betwijfelen. 100% weet ik het niet. Maar goed, uh, het was wel weer een, een kans voor Zandvoort in ieder geval. En uh, ja, het is niet anders. Uh, Jesse aan heeft uh, een paar keer kansen gehad. Als hij het uh, slim had gespeeld, En de bal misschien wat meer een lippetje had gegeven... dan uh, had Zandvoort misschien wel uh, wat, wat verder kunnen zijn. Maar goed, het is niet zo. Zandvoort blijft nog steeds lekker voetballen. Het blijft goed voetballen. Uh, er zijn drie wissels geweest uh, door uh, Laurens ten Heuvel. En uh, ja... Die doen er eigenlijk niet minder om. Het Sanford is niet minder dan met die drie andere wissels. Dat betekent gewoon dat het een hele brede bank heeft. En we weten dat natuurlijk ook. Er zijn nog een paar geblesseerden nog steeds. Onder andere Boy Visser bijvoorbeeld. En ja, die kan je ook heel goed gebruiken. Helemaal geen probleem. Dan gaat Kom maar Gielsen. Koemer Gielsen hele mooie diepe bal. Op Jens ja, Daan is hij snel genoeg. Ja, hij is snel genoeg. Kan hij niet iets met de keeper doen? Nee, tegen die keeper weer tegen die liggende keeper aan. Uh, in plaats van dat hij die, die bal er overheen. Ja, hij probeerde wel te wit, maar het functioneerde gewoon niet. Dan uh, had hij veel meer kans gehad. Maar goed, het is niet anders. sv 2 is wel weer in aanval. En dan uh, maakt uh, even kijken, uh, je geluiden. Ja, die anders eigenlijk uh, zou ik bijna willen zeggen over training. Maar goed, uh, het uh, is dus uitdelen en ontvangen, ja, dat gebeurt gewoon. Er is wel voorgefloten, maar het is een uh, meter of acht, negen op de helft van zo'n poort. Bij de middenhelft is er En de scheidszetter legt het stil. Ik heb geen idee wat er aan de hand is. Hij praat daar tegen lucht voor wij, maar goed, hij geeft daar rustig heren, rustig heren, rustig heren. De bal is ondertussen gewoon keihard, een meter of tien verder neergelegd door VSV, dus dichterbij het doel van Zandvoort. Goed, dat heeft de heer de leidende positie niet kunnen zien en Zandvoort kan die bal wegwerken, niet ver genoeg. En ook niet zuiver genoeg, maar het is niet meer in het doelwond van Zandvoort. Eh, VSV speelt trouwens überhaupt eh, met z'n allen op de helft van Zandvoort. En nu is het eh, Lotske Rikkers die op het middenveld die bal eh, heeft ontvangen en speelt daar. Probeert daar althans, eh, kon de Gilles aan het spelen. dat lukt niet helemaal. En eh, even kijken, daar wordt de bal weer afgepakt door Zandvoort. Dus het is voor mij te ver om te zien wie dat was. En in ieder geval is het derde op dit moment die de bal bezit heeft, toch op de eigen helft. Hij geeft een hele mooie diepe paas op... Uh, Luka, nee, op uh, Koen Magielsen. Magielsen kon niet erbij komen. Maar het keeper is een probleem. Speelt die bal in ieder geval aan de zijkant? Kreeg hem teruggespeeld, kon hem dus niet pakken. En, en v komt er op deze manier uit. Niet ja, helemaal. Want daar gaat. Uh, even kijken. Uh, nou, laten we zo. Bakken hier op. gewoon hier staan. Dan leggen we helemaal breed. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Oh, oh. Dit moest zijn gewoon zijn. En daar wordt gewoon door Dillekreugen over die bal heen geschokt. Prachtig mooie paas, was het van Jesse Daan, die had eigenlijk veel beter verdiend, en nu krijgt de Daan de, de, de, de in balbezit in ieder geval, Ga, gaat richting 16 meter, hij krijgt heel veel ruimte daar, daar Probeert het daar man te baseren, en ge, het lijkt de balbezit, ik die bal in, terug in het veld. wat gebeurt er nou? Wat, wat wordt er voor gefloten? Nee, er is nog niet gefloten, het vel gaat gewoon door, soms is nog steeds de balbezit, als het meer opgeleid was het al anders geweest, en dat is een schot van Ronald Kalens, ver vanuit het 16 meter gebied, die alleen maar richtingen had, maar geen kracht. Goed, Sanford leidt in ieder geval met 5-1, maar het had er een paar meer moeten zijn. In de Even kijken, 77e minuut in ieder geval. Graag tot straks. Dankjewel, Jelp En straks komen we weer terug voor het eind van deze wedstrijd die heel lekker gaat voor SV Sanford. Dus dadelijk gaat Albert Zijn ook nog vertellen wat we in de derde uur gaan doen. Maar eens maar even missie, toch? Prima. Prima. Oké, gelukkig. Hier is de Feng Kodo. Hässlich. Ik ben so hässlich. So grässlich hässlich. Ik ben der Hass. Hassen. Ganz hässlich hassen. Ik het nicht lassen. Ik ben der Hass. onendelijk dat Zo is mijn Ja, toch een beetje Duitse muziek vandaag bij uh, deze uitzending. Oktoberfest hè? vanavond in het centrum. Niet vergeten. Vanaf 7 uur barst uh, dat uh, feest los. Deze krijg je vast dus zeker niet te horen, maar wel heel veel andere uh, lekkere Duitstalige hits. En meezingers. Het wordt een. Uh, een gezellige boel daar op het uh, Raadhuisplein. Wat gaan we in de derde uur allemaal doen, albert -Jan? Nou, we gaan eerst uh, uiteraard over een tweetal uh, platen Dan gaan. We weer terug naar Duintjesveld, naar onze collega Joop van Es. Voor het slot van de wedstrijd SV Zandvoort VSV1. En wie weet heeft Zandvoort nog wat aan het doelsaldo gedaan. Ze leiden momenteel met een 5-1 voorsprong. Half vijf hebben we natuurlijk het dier van de week. Die luistert naar de naam Marie. En het gedicht van de week, liefhebbers ervan, rond de klok van kwart voor vijf. U mag het niet missen. Uiteraard gaat het over de herfst. Want afgelopen donderdag is het herfst geworden. Er is nog niks van te merken. al wel, een paar blaadjes die veranderen. Nou, ja, een klein beetje, maar, maar, maar gooi weer. Het is al herfst, dat rond de klok van kwart voor vijf. En wellicht tussen half vijf en kwart vijf nog even tijd voor Pit Report. Nieuws vanuit de wereld van de Formule 1. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om ook het komende uur... het derde uur van Zandvoort op zaterdag te blijven luisteren... naar uw enige echte Zandvoortse lokale radio. Ja, daar sluit ik me helemaal nee. bij. Snel over naar Jofres, want er wordt flink gescoord, Joop. Ja, inderdaad. Dat hebben we helaas gemist... door allerlei uh, oorzaken. Maar Sanford heeft in ieder geval via IJs twee keer kunnen scoren, waardoor de stand nu op 7-1 is... De eerste was een, uh, eigenlijk een fout van de keeper, maar dat maakt helemaal niet uit. Uh, via Koeman Gielsen ging je tegen de keeper en de keeper kon die bal niet wegwerken. En Jesse Daan was er als een goudhaantje uh, bij om die bal via een hele mooie boogbal in het doel te werken. En nog geen drie minuten later was het opnieuw de Haan die met een halve omhaal uh, Zandvoort op 7-1 kon brengen. Zandvoort, dat blijft het proberen. Hij had kansen gehad na die uh, 7-1, maar het is nog niet uh, verzilverd geworden helaas. En we hebben nog maar kort dag, want het is nu de 88ste minuut. Te spelen. Er zal waarschijnlijk wel wat bijgeteld worden, maar dat kan echt niet veel zijn. Want er is niet zo gek veel gebeurd eigenlijk. Dan moet toch even uh, Renier met goed opletten. Dat deed hij ook goed en moest helemaal zijn doel uit om die bal uh, weg te kunnen werken. En dat ging uitstekend. Dat deed hij helemaal goed. Dus hij zei, bij de les heeft niet veel ballen gehad. Dat is denk ik nou, in de tweede helft één corner gehad, en daar had het eigenlijk min of meer mee op. En die werd nog vrij simpel, dus Hans van werkt ook. Uh, nu is VSV in aanval. Uh, ja, dat is weer een stand van zijn voeten tussen. En die bal gaat weer helemaal terug. En daar probeert iemand via een koppel uh, een medespeler aan te spelen. Dat gelukt wel. Maar het stokt, uh, de aanval stokt van de uh, VSV. Er zit geen snelheid in, er zit geen gocht meer bij de ploeg. Maar ja, dat wil je ook Als je 7-1 achter staat, uh, dan, dan geef je gauw de pijp aan Maarten. Zoals dat zo'n prachtig mooi heet. Uh, nog steeds VV, maar er zit geen druk in. Het uh, bal wordt er teruggespeeld. En dat uh, is van allemaal om het even. Want Sanford, dat staat gewoon met 7-1 voor. En dat zal wel zo blijven. Ook denk ik, uh, probeert nu van het bal weg te werken. Via, uh, even kijken, uh, Lotsi Rickers. Rickers speelt daar aan... Dat maakt helemaal niet meer zo veel uit, want dit is... in ieder geval naar die berg, die prachtig Maar Wat heeft die jongen gegouden voetjes vandaag. Ongelooflijk, Dylan kruijger gaat er 16 meter in. Maar helaas... Hij zag wel. vrij De bal kon er net niet bij komen. En dat is ons heel van de 8-1. Nu is uh, VSV weer uh, uitgevallen. Uh, uitgevallen. Proberen uit te vallen. Uh, dat is niet gelukt. Want Lotje Rikkers zat ertussen. Spreekt Bergen aan. Bergen gaat de 16 meter gemieten. Allerlei prachtige bewegingen. Oh, oh, oh, wat een heerlijke bal. Net geen doelpunt. Maar wat een heerlijke bal. Wat een gevoel. Hij ziet de keeper iets te ver voor zijn doel staan. Maar hij pikt de bal net even te hoog. waardoor door die over de lat ging. Maar wat een, een inzicht, wat een gevoel heeft hij in die pasing en die schoten die hij vandaag in ieder geval had zien. En uh, ja, ik durf gewoon te zeggen dat hij weer helemaal, maar ook echt helemaal terug is. De bal is ver weg. De keeper moeten we halen. Rustig aan. Natuurlijk geen haas. Want Zandvoort... die speelt in die negenties minuten. 7-1 voorsprong. En VSV zou er niks meer aan kunnen doen. 7-2 maakt ook helemaal niks uit. Uh, voor Zandvoort wel. Want je wil natuurlijk zo min mogelijk doelpunten krijgen. Maar goed, in de tegenwoordig hebben ze al... Hebben ze al uh, moeten incasseren in de 19e minuten... van de eerste helft. En daar een, uh, een, uh, kopt een... Uh, speler van VSW die bal zo. So, yes, de in zijn voeten. keeper moet het loslaten. Mooi schot. Uh, Had er niet alleen vast, maar was er niet... ...niet op zoveel tijd bij in persoon van Kreuger... ...om die bal alsnog tot het doelpunt te verheffen. een uitgooi van de keeper van VSV naar de rechterkant van Zoffel. Hij probeert daar een mooie plaats te geven... ...en gelukkig is daar voor Zandvoort... Uh... Uh, Ronald Calis, niet de bal, over de zijlijn werkt. En uh, VSW dus mag gaan gooien. Jesna staat hier vlakbij me. Die is helemaal stuk, helemaal kapot. Ja, hij heeft ook behoorlijk sprintjes moeten trekken. Dat heeft hij goed gedaan. Uh, hij heeft twee keer gescoord, ook goed. Uh, uiteraard. Uh, drie keer gescoord? Drie keer gescoord, neem ik niet kwalijk Ja, natuurlijk. En uh, penalty in de eerste helft. Toch Tof scoren weer vandaag. Uh, en, uh, daar hoor ik... Uh, uh, oh. Uh, dus uh, wordt iemand, uh, uh, dacht al wel. Maar goed, uh, de luidspreker die geeft aan dat er vanavond een geestje is bij Sanford. Want zowel de tweede als de eerste hebben we vandaag thuis gespeeld voor het eerste dit seizoen. En dat is uh, reden voor uh, een leuke avond. Met uh, DJ's en uh, leuke muziekhapjes en dat soort dingen. Uh, zo, het tweede heeft uh, helaas niet kunnen winnen. heeft uh, 4-1 verloren. En het eerste staat nu nog steeds met 7-1 voor. Hij gaat bergen met de snelheid. Wat de snelheid. Kan hij, kan hij zijn man beseren? <lacht> nee, maar hij blijft wel in het balbezit. En dan kan hij alsnog... Ja, nee. Nou, ik ben hem kwijt. Ja, uh, maar hij is ook waarschijnlijk iets te veel geverd. Hij uh, uh, gaat ook liggen. Dat hoop ik niet dat dat heel ernstig is. Uh, misschien is het kramp, dat durf ik niet te zeggen. Hij uh, ligt in ieder geval aan de kant. Misschien ligt hij wel over de zijlijn en uh, de andere kant van het veld bij mij. En uh, Ron Kampman gaat daar naartoe om zich over hem te ontfermen. ja, kramp is het, duidelijk. Uh, dat kan gebeuren natuurlijk. En uh, het is heel vervelend en heel, heel naak aan het zinnen. VSV naar Een mooie paas daar. En <laughs> dat probeert een. Ja, sorry dat ik al lach. Een schot te geven. Waarin die bal gaat gewoon. Uh, in plaats van op het doel gaat. Die metertje op 7-8 naast het doel. En uh, dit is meteen het eindsignaal voor deze scheidsrechter. Die het niet moeilijk heeft gehad. Eén gele kaart heeft moeten geven. Aan een speler van VSV. Waardoor eigenlijk gisteren aan een Storm sans, werd uh, ontnomen. Maar goed, Sans van Wint hier. En doet een hele goede zaken met 7-1. En de rest, ja, dat zie ik vanavond wel hoe die gespeeld heeft hebben, voorlopig hier vindt 7-1 en volgende week is er weer een uitwedstrijd. Zo, een mooie eindstand, uh, Joop. Ja, ik denk het wel, uh, Rob. Uh, en verdient, uh, soms was gewoon de betere ploeg. <coughs> Heel simpel. <coughs> die 1-1 uh, had eigenlijk niet mogen gebeuren, maar ik zeg het was een onoplettendheid uh, de druk was meer naar, uh, op het doel van VSV, ja en dan moet je achterin toch op lijn verletten en dat gebeurde niet daarna is men gewoon een gebleven en heeft uh, VSW geen ene kans meer gekregen om nog op een tweede doelpunt uh, te mogen hopen het is afgelopen, Zandvoort uh, gaat lekker douchen en dan uh, feesten vanavond en uh, volgende, over, over twee weken zijn we weer op nou, de veteranen 1 kunnen ook meefeesten. Want die hebben 2-1 gewonnen, Joop. Goede zaak. tegen Tegenwoord okay, ja. Oké, dankjewel en tot de volgende keer. Fijne avond. Uh, graag in like. Oké. Okay. Hier is Elton John. Don't wish it away. Don't look at it like it's forever. Between you and me. I could almost Can only get better Nou, dat gaat vanavond een groot feest, feest worden op Duimtjesveld. Zalvoort 1 die wint vandaag met 7-1 tegen VSV1. En ook de veteranen die hebben vandaag hun wedstrijd gewonnen tegen Warburgia. Ja. Daar werd het 2 tegen 1. En achter het voetbal aan hoorde je deze van Elton Jong alweer een gouden ouwe. 1 over half 5 zullen we gaan doen, het dier van de week. En dan hebben we het over Oh marie Oh marie ja, we hebben het over Marie.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 Het dierenhuismedewerkers hopen dat hij ook de tijd krijgt... en dat hij wel weer bijtrekt. En al is het natuurlijk nooit zeker of hij dat ook echt heel knuffelig wordt. Omdat Marie zo makkelijk lief en vriendelijk is... en daar meteen lekker mee kan knuffelen en gezelschap van kan hebben... hopen ze dat er mensen zijn die Thomas er ook bij nemen. Zonder Marie...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 En waar verblijven Marie en Thomas? Marie en Thomas verblijven momenteel in het dierentuin Kennenmaland, Keesomstraat 5, te Zandvoort. Geopend van maandag tot en met zaterdag... van 11 uur tot 4 uur middags. En telefoon is bereikbaar op 571-3888. 571-3888. Of kijk ook even op de website wwwdierentenhuis Want ook Marie en Thomas verdienen een thuis. En haal ze op bij het Kennen met Oh Marie, oh Marie...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 Tell me you love me. Tell me you love me. Hey Marie. Hey Marie. Hey Sammy, come here, boy. Where, Marie? Where, Marie? Where, Marie? One hey, hey, hey, night on her she passed her birthday. Come to me. Come to me. <laughs> Come on do, what's the on do, on the on do, on another, on do, on another, on another, on do, on another, on another, on the on another, on another, on another, on another, on on Ja, eigenlijk hebben we deze week dieren van de week. Thomas en uh, Marie. En vandaar dat we deze van uh, Louis Prima voor je draaiden. En natuurlijk ook gedaan uh, door onze eigen André Hazes. En over Hazes gesproken, vergeet hem niet. En dan Hazes meezingen avond vanavond in het Wapen ofzovoort. Begint allemaal om half negen, toegang gratis. En iedereen is van harte welkom. Ik stond maar wat te drinken, wat te hangen.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 En op de zaterdagmiddag van CFM gingen wij even een toontje lager. Met ik heb stiekem met je gedanst. CFM Race Radio, Pit Report. Is het kwart over vier? Nee, het is veel later. Zijn we een beetje over tijd, eh, Albertje? We zijn over tijd. Ja, hè? ja het is uh, kwart, <laughs> kwart over vier geweest. Tien over al vijf, tijd voor Pit reports. De komende twee Grand Prix's vinden plaats op circuits waar Max Verstappen bijzondere herinneringen aan bewaart. In Maleisië behaalde hij vorig jaar de eerste WK-punten uit zijn carrière... In Japan reed hij in 2014 voor het eerst een officiële training in de Formule 1. De Nederlander kijkt er naar uit om terug te keren op beide circuits. De eerstvolgende race volgende week is op het Sepang International Circuit... vlakbij Kuala Lumpur. Daar werd Verstappen vorig jaar in de tweede Grand Prix uit zijn carrière zevende. Maleisië is erg vochtig en erg heet, bijna zoals in Singapore, weet hij nog. Sepang is een mooi circuit, erg cool. Het heeft een lekkere combinatie van snelle bochten. Het weer kan er aardig variëren, het kan er flink stormen... maar de baan kan ook weer snel opdrogen vanwege de hoge temperatuur. Vorig jaar heb ik, in de, omgeving, heb ik de omgeving verkend en ik vind Maleisië een erg mooi land. Ik heb er echt genoten. Na Maleisië gaan we naar Japan en ik breng een paar dagen in Tokio door... voor ik naar het circuit ga, wat ook leuk zal zijn, vervolgde Nederlander... die volgende week zijn 19e verjaardag hoopt te vieren. De race op Suzuka is één week na de Grand Prix van Maleisië-Japan... Het zal altijd speciaal voor me blijven... omdat ik daar mijn Formule 1-debuut tijdens de vrije training heb gemaakt. Suzuka is een echt cool circuit. Vooral de eerste sector die erg snel is en precies wat coureurs mooi vinden. Er zijn niet veel uitloopstroken, dus je moet geconcentreerd blijven. Het is een echt old school baan. Heb je dat weer? Old school baan, net zoals Zandvoort. Erg uitdagend en veel eisend. Japan heeft ontzettende gepassioneerde fans. Ze zijn erg aardig en de steun die we krijgen is erg mooi. Ze geven ons ook allerlei cadeautjes... Waar ze veel moeite insteken. Ik geniet echt van Japan en het is altijd fijn om daar naar terug te keren. Al dus Max Verstappen. En Mercedes kan volgende week in Sepang de champagne klaarzetten. De kans is groot dat het team in de Grand Prix van Maleisië... de 16e race van de 21 Grand Prix tellende kalender... de titel van de constructeurs veilig stelt. Bovendien kan het een record voor McLaren uit 1988 evenaren. Een jaar geleden won Mercedes overigens niet in Maleisië. De zee ging toen naar Sebastian Vettel in de Ferrari. Wel, wel werden Hamilton en Rosberg destijds tweede en derde... op Sepang International Circuit. Dus veel champagne volgende week in Sepang in Maleisië. Ja, we moeten vroeg ons beetje uit... want de race begint volgende week om 9 uur. De twee uurse racen die zijn voorbij, hoor, trouwens. Het ja, okay. zijn allemaal hele rare tijden, gaan we nu krijgen. Dus eerst volgende race volgende week zondag om negen uur. Zodadelijk het gedicht van de dag. Nee, hè? nee, hij is er nog niet. Hij is er, oh. hij is er nog niet. <laughs> maar zo dadelijk wel hoor, na vijf uur uh, Entertainment for You. En ik zag net al een uh, reclameposting op uh, Facebook uh, langskomen. Het gaat weer een geweldig programma worden zo dadelijk, na vijf uur. Entertainment for You dus uh, met Fred Hey, als hij in de studio aanwezig is natuurlijk. Het is inmiddels kwart voor vijf geweest, het gedicht van de dag. En het is weer een hele mooie... En het is herfst en het gaat dan ook over de herfst. Blaadjes vallen van de bomen. Wat een mooi gezicht. De paddenstoelen die straks komen... in een geheel ander licht. Roze, gele en een rode lucht. De kleuren groen en oranje... En soms en soms nog even die zomerlucht. Al gauw, gauw zien we weer de kastanje. Eikeltjes en dennennaalden zoeken we weer allemaal in het bos. Met door de bomen wat herfstzonnestralen en op onze wangen een roze blos. Paddenstoelen, beukennootjes. Dwarrelblaadjes, rood en geel Buiten vind je al die schatten Van de herfst, oh zoveel, zoveel Regenvlagen, hagelbuien Pijpen stelen, honden weer Maak een paraplu van blaadjes En geen druppel, geen druppel raakt je meer Spinnenwebben, nevelslierten De geheimen van de mist wie dit feest niet wil, mee wil vieren, heeft zich ook dit jaar wederom in de herfst vergist. Ja, het weer uh, verraadt het nog niet, maar het is echt herfst. En vandaar het gedicht van de dag over die herfst. Dankjewel, Albert-Jan, daarvoor. En wanneer komt je boek uit? <lacht> <lacht> ja, de bundel van uh, Albert-Jan. Heb je hem al, Fred, of niet? Nou, ja, die moet je gewoon hebben hoor, de brudel van uh, Albert-Jan. Met allemaal mooie gedichten. Elke week hoor je bij CFM, zo rond kwart voor vijf op zaterdag en zondag, het gedicht van de dag. Ja, we zeiden het net al, Fred is er hoor, dus Entertainment for You gaat er zometeen aankomen na vijf uur. Maar eerst onder meer, breng me naar de water, naar het water van Marco. Speciaal eventjes voor Piri. ja Wie wil hem horen.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 ik ga vrij En de rust die uit je ogen sprak Maakte zich meester van mij Ik dacht aan wat je zei Wat je zei Ik ben klaar om op reis te gaan Aan de andere kant te staan Voorbij de grens, ik sluit mijn ogen voor alles wat er komen gaat Het is laat, ik ben klaar om op reis te gaan Ik heb alles wel gedaan Pak mijn hand en voel het stromen De liefde die ik bij me draag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 Ja, en zo nu en dan draaien we ook een uh, verzoekplaat, uh, Albert-Jan. Speciaal ja. voor Gerard. Ja, hij wilde hem graag horen. Marco Borsato en Breng me naar het water. Ja, ken je die plaat nog? uit ik een pil in uh, Ibiza? Ja. Ja, volgens mij heeft hij weggenomen. Oh, ja. We zaten ja. met meerdere personen in de studio vandaag. Ja. Dus, hé uh, ah, hey Fred. <laughs> hey Fred, gaat goed met je? Hey. Ja, hey ja. <laughs> Nou ja, we gaan uh, op naar het nieuws en uh, weer van vijf uur. En daarna barst het feest los bij CFM Entertainment for You met Fred. Jawel, hij is weer in de studio. Dus gewoon lekker blijven luisteren naar je eigen lokale radio CFM. We hebben nog twee platen te gaan, waaronder de van de Breakfast Club. Deze plaat even, want er gaat wel iets heel bijzonders gebeuren hoor, zodat eh, na vijf uur... Breaking News. Breaking News, de Meet Greet. Ja, Meet and Greet in de studio van ZFM. Ongelooflijk, vet. Ja, ja, vertel, ja. vertel, ja. vertel ja, wat gaat er gebeuren? Uh, Itamar van het NT is al uh, eerder hier op visite geweest natuurlijk. Met zijn, uh, met zijn single uh, Voorbij, voor Goed Voorbij. En uh, ja, daar heb ik een uh, Meet and Greet heb ik daarvoor uitgezonden. En daar hebben zich wat uh, mensen hebben daarvoor opgegeven. Echt waar? Ja. Geweldig. En uh, ja, daar, uh, daar zijn dus uh, mensen uitge, uh, uitgetrokken, zeg maar. En uh, ja, die komen dan vandaag uit uh, Spijkenissen. Uh, Spijk uit Spijkenissen? Ja, uit Spijkenissen. Spijk ja, Spijk geweldig. Ja, dus uh, ja, die zijn uh, onderweg, als het goed is. Ik zag iets op Facebook, ik begreep het al helemaal niet. Maar nu is het me helemaal duidelijk. Uh, ja, nou ja. Uh, Jeetje. Was, uh, ja, eigenlijk, uh, ja. Heb ik het, lang geleden heb ik dat al tegen je verteld. Maar ja, goed. Je ja, ja, ja, een dagje ouder. Ja, dat zeg ik. Een dagje Ar ouwe. <laughs> Maar in ieder geval, twee dames gaan hun, hun, hun ster ontmoeten. Ja, dat klopt. Jeetje. Wat, vind ik. Ja. Hoe laat heb je dat ongeveer gepland in de uitzending? Uh, dat wordt pas in het tweede uur. Heel verstandig. Ja. dus ja. spanning opbouwen ja. en dan in het tweede uur. Eerst een beetje lekkere muziek inderdaad. Ja. Uh, wat nieuwere muziek van, uh, van uh, artiesten die, uh, ja, die pas uit zijn gekomen. Eigenlijk een, een dag of twee oud zijn. Zo. Dus, Hot. Uh, ja. Van die, die, die gaan we eerst eh, draaien. Oké, okay, nou heel veel plezier. En dan om zeven uur naar het Oktoberfest met viertjes dan. Ja, ja ook dat? Gezellig. Ja, oktoberfest hier in Zandvoort, inderdaad. Ja. Nou. ja. Jouw, jouw programma kan ja, al veel. spaas. Vier spaas, ja, het, kan niet, het kan niet meer stuk. <laughs> Oké, sorry. Okay, <laughs> nou ja, vooral zit het er weer op, uh, Vos. Ja, maar morgen zijn we er weer. Jazeker, ja, we ja. zijn er weer eens op zondag. Ja, dat ja, uh, is een tijdje geleden. Uh, ja, tijd geleden. Het is wat. Maar nee, we zijn er morgen weer. Oké, okay, morgen 2-5. Tot dan in een hele fijne zaterdagavond. Dag. Tot morgen. Tjus. Tjus. Tjus. Tjus. Tjus.